5 uur. Het NOS-journaal Dick Terhark. De Grieken bereiken bezuinigingsakkoord. ME haalt schaatsers van ijs bij Apeldoorn. En leiding van Ajax stapt op. De Griekse regering heeft een akkoord gesloten over een extra pakket aan bezuinigingen. In ruil voor de maatregelen komen de Grieken in aanmerking... voor de volgende ronde van 130 miljard euro aan noodsteun van de Eurolanden en van het IMF. In het akkoord staat onder andere dat het minimumloon met 20% wordt verlaagd... en 15.000 ambtenaren aan het eind van het jaar worden ontslagen. Ook worden de pensioenen gekort en komt er een extra bezuiniging op defensie. Het Griekse parlement moet nog met het akkoord instemmen... Financiële markten reageren positief op het Grieks akkoord. Vanavond komen in Brussel de Europese ministers van Financiën bijeen om over de vorderingen van de Grieken te praten. In Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet om tientallen schaatsers van het ijs te halen. Het ijs op het Apeldoornskanaal is onbetrouwbaar. In de lucht scherkelt een helikopter om te kijken of er nog iemand op het ijs is. Vannacht hebben vandalen een deel van de Apeldoornse sluis vernield... en daardoor is de waterstand van het Apeldoornskanaal 20 centimeter gezakt. Op sommige plekken zweeft het ijs doordat er geen water onder zit. Het Apeldoornskanaal is een populaire plek voor schaatsers. Het was vandaag niet zo druk omdat de meeste kinderen op school zaten pno CW vindt het PVV-meldpunt voor klachten over Oost-Europeanen onverantwoord. Gisteren opende de PVV een website waar mensen bijvoorbeeld kunnen klagen over overlast. en CW voorzitter Wientjes zegt dat veel Oost-Europeanen een bijdrage leveren aan de economische groei in Nederland. Natuurlijk zijn er bij die te veel drinken, maar gaan het weekend eens kijken bij voetbalstadions, zegt Wientjes. De werkgeversvoorman noemt de site een vorm van demonisering waar hij niet van houdt. En die bijdraagt aan de angst voor vreemdelingen. De nationale ombudsman neemt de klacht van de Poolse ambassade over de PVV-site niet in behandeling. De ambassade vindt het initiatief van de PVV discriminatie, maar de ombudsman spreekt zich niet uit over politieke partijen. In de Syrische stad Homs heeft het leger voor de zesde dag op rij... raket- en mortieraanvallen uitgevoerd. Daarbij zijn volgens activisten zeker 50 doden gevallen. Sommige bronnen melden ruim 90 slachtoffers. Het regeringsleger en opstandelingen vechten om de controle... van vijf wijken in de stad. Bij de gevechten zijn de afgelopen dagen honderden mensen om het leven gekomen. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon waarschuwt dat Syrië afglijdt... naar een burgeroorlog. Hij noemt het geweld onaanvaardbaar. De Verenigde Naties en de Arabische Liga overwegen een gezamenlijke waarnemersmissie naar Syrië te sturen.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 De Universiteit van Amsterdam gaat een onderzoek instellen naar plagiaat door een hoogleraar. Het heeft een woordvoerder van de universiteit bevestigd. De inmiddels gepensioneerde hoogleraar kinderarbeid Lieten is in India veroordeeld voor plagiaat. Hij heeft volgens de Indiaanse rechter stukken overgeschreven uit een artikel over conflictbeheersing in Noordoost-India. Hij is veroordeeld tot een boete van bijna 8000 euro.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 Het weer nog vanuit het noordoosten, opladingen. Vannacht is het vrij helder en vriest het overal matig. Morgen zonnig en droog. Bij een matige oostenwind stijgt de temperatuur naar min 3 graden. Ook zaterdag nog droog en vrij zonnig. Daarna een overgang naar wisselvalliger weer. ANWB, verkeersinformatie. Het is een vrij normale apelspits met in totaal 100 kilometer file. Wel extra veel vertraging op de A13 naar Rotterdam door een ongeluk bij de afwitberken Rode Reis. Er staat ook 10 kilometer. Wel zijn inmiddels alle rijstoken weer vrij. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum is ook een ongeluk gebeurd bij Knoopend Gorkum. Er staat nu nog 5 kilometer. Oh, maar ook daar zijn alle rijstoken weer vrijgegeven. En op de A58 Tilburg naar Eindhoven is een vrachtwagen stilgevallen bij Oorschot. Die blokkeert uit de rechte rijstok en er staat 2 Kilometer file. Het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk en Lucella Carrasco. Vijf over vijf, goedemiddag. Als u niet naar de Malediven hoeft, ga dan niet. Zo luidt het advies van Buitenlandse Zaken. We zoeken komend uur contact met iemand die in dat vakantieparadijs woont om te horen waarom het daar zo onrustig is. Eerst Griekenland, minister van Financiën, de jager, is net aangekomen in Brussel... om daar te praten over een nieuw reddingspakket van 130 miljard euro voor Griekenland. Zoals u al eerder kon horen, de Grieken melden dat ze een akkoord hebben over nieuwe bezuinigingen... waardoor ze die lening vanuit Europa en vanuit het IMF en de Europese Centrale Bank zouden kunnen krijgen. Tijn onze correspondent, sprak net met de jager. Hij vroeg hem of het akkoord in Athene genoeg is voor die nieuwe financiële hulp. Bij ons is natuurlijk duidelijk dat die schuldhoudbaarheid van Griekenland... en ook de bezuinigingen en hervormingen voor Griekenland leidend zijn in onze beslissing. Dus we gaan daar nu naar kijken of het inderdaad voldoende is. De Trojka geeft aan dat er een akkoord is. Maar ik wil even uit de mond van de Trojka zelf nu horen wat er precies is afgesproken. Het probleem tot nu toe was iedere keer dat Griekenland nog niet had gedaan wat is geëist door Europa. En dat is dus de vraag, dat moeten we nu echt gaan controleren... Of Griekenland inderdaad echt ook doet wat er wordt geëist... en ook echt implementeert en daar niet mee draalt, maar echt implementeert... dat heeft het tot nu toe wel echt aan geschort. Ja, dat was De Jager, Tijn D. Je sprak hem net. Hij heeft zijn lesje wel geleerd, wat Griekenland betreft, zo te horen. Vindt hij zelf. Ja, nou ja, je merkt ook heel erg dat hij toch ook wel ontzettend voorzichtig is. Hij Gaat nu de vergaderzaal in met de andere ministers van Financiën van de Euro-landen. Eh, voorzichtigheid nog steeds. Hè? Nou, terecht zou je natuurlijk wel kunnen zeggen... De Grieken hebben de laatste weken, zoals we allemaal nu weten... deadline na deadline versleten. En nou, is er ineens vandaag, op het allerlaatste moment vanmiddag... dan toch ineens in Athene een akkoord uitgekomen. Nou ja, je, het ging allemaal nog om 300 miljoen... Extra bezuinigingen die de Grieken zouden moeten doorvoeren. Die konden ze niet vinden. Ze wisten niet hoe dat moest. Dat eiste de Trojka, de Europese Centrale Bank, de Europese Commissie en de IMF. De geldschieters, zeg maar. Nou, uiteindelijk hebben ze het toch voor elkaar gekregen. Want bepaalde partijen in Griekenland wilden niet dat die 30-300 miljoen zouden worden gekort in het pensioenstelsel. Nee, er wordt nu gekort op defensieuitgaven. Nou ja, je moet je zo voorstellen. Van Vandaag of vanavond wordt er hier in Brussel niet een strik om een uh, doos met 130 miljard uh, aan noodpakket uh, euro's uh, ge uh, gemaakt. Er, er gaat geen strik nog omheen, er wordt nog verder gepraat. Maar dit is natuurlijk wel een hele belangrijke puzzel, Die is een puzzelstukje dat is gelegd. Dit is een doorbraak. Ja, er is wel angst in Griekenland, maar ook buiten Griekenland, dat uh, de Grieken hun economie helemaal kapot bezuinigen op deze manier en dat het uiteindelijk alleen maar slechter zal gaan met al die nieuwe hervormingen. Wat, wat vindt de jager daarvan? Ja, die kritiek wordt steeds luider. Ook vandaag vanuit het Europees parlement van liberalen tot en met socialisten. Iedereen bekritiseert nu deze trojka met dit keiharde bezuinigingspact. Uh, we vroegen daar net minister De Jager ook naar. Uh, geconfronteerd ook met de feiten gewoon. Hè, 21% werkloosheid in Griekenland. Onder jongeren in Griekenland 48%. Griekenland kan niet meer meedoen. Hoe moet dat nu verder? Nou, de Jager zei uh, meteen natuurlijk precies. Je hebt gelijk. Uh, we hebben ons nu gefocust op bezuinigen, bezuinigen, sparen en snijden. Maar nu moeten we Griekenland gaan helpen bij het hervormen. Een modern land, een moderne economie er weer van maken. Maar ja, de vooruitzichten zijn niet zo positief. Onlangs is nog een uh, groep van 50 Duitse bedrijven op een soort van tour door Griekenland uh, gegaan om te kijken of er koopjes zijn. Die zijn uh, na een paar dagen met lege handen naar huis gegaan. Die zeiden, ja, er is gewoon niks wat interessant is om te kopen. Ja, en, en wat corruptie. bedoelt de jager dan met, we gaan ze nu helpen? Wat, wat, wat wil is... hij dan? Ja, dat is de grote vraag. Als je hem daarna vraagt... kan hij dat natuurlijk ook allemaal niet precies invullen. Dat is natuurlijk ook niet zijn taak. Dat moet nu de komende maanden... Uh, wordt daar hopelijk aan gewerkt. Uh, maar hij gaf wel aan dat in ieder geval aan tafel vanavond ook... nu de ministers van Financiën van, dat, ja, van die focus op bezuinigen... langzaamaan, uh, langzaamaan nu hun aandacht gaan verleggen... naar het hervormen en het helpen van die Griekse economie... opdat ze wellicht, ja, ik denk pas over tien jaar, weer mee kunnen doen... In de, ja, uh, op het topniveau hier in Europa. Nou, dat wordt vast een interessante discussie. Tijn Sredé, dank Vanuit Brussel om zes uur, dan begint die uh, vergadering. Al bijna een week wordt de stad Homs zwaar beschoten door het Syrische leger. Vooral de wijken voor en Baba Amr krijgt het zwaar te verduren. Op internet verscheen vandaag een filmpje van de beschietingen van Baba Ammer. Baba Amr, het is de op Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. De raketaanslagen in Baba Amr. Goed te horen in het begin van het fragment. Een stem die meldt Baba Amr 9 februari 2012. Vandaag dus. Moussana Arya komt uit Homs. Sinds 1998 woont hij in Nederland. En heeft hij bijna nu dagelijks contact met Homs. Moussana Arya, goedemiddag. Wat, wat denkt u als u dit hoort? Bijna aan het houden. Ja, echt bij aan het houden. Ik, ik, ik zie mijn stad gewoon aan het uh, onder het vuur en ik kan niks doen. Ja, familie, mensen, vrienden. Ja, alles wat je nog weet. Hebt u vandaag contact gehad met familieleden of vrienden in Homs? Ja, ik heb in uh, uh, uh, contact gehad om, rond tien uur vanmorgen met, uh, met Homs uh, via Skype. En wat zijn de verhalen? Vandaag. Ja, de hele stad was onder, uh, onder het vuur gewoon. Uh, die die, die, die, die gewoon blijven bombarderen vanaf gisteren. En uh, voor het eerst vandaag was uh, helikopters gebruiken. Uh, die, die regime heeft die helikopters gebruikt, aanvallen gebruikt vanuit die uh, militaire academie, van, vanuit de uh, universiteitskamp. Stel je maar, uh, alle huizen te bombarderen in Babamar, in Insha'at, in Bayaba, in, in, in, in ja, want het, het aantal doden die stijgt, gewoon, uh, die stijgt gewoon zo snel. Dat ik, om, om tien uur waren 37 doden. En het laatste nieuws, uh, een half uurtje geleden, waren er tien doden in Homs. Nou is het al even en... bezig, uh, bijna een week. Hoe ervaren de mensen in Homs deze acties waar maar geen einde aan laat te komen? Ja, de mensen hebben geen, geen, geen andere kans, geen andere keuze, Alleen maar uh, wachten en, en, en ja, zelf verdedigen. Dat, dat kunnen de mensen niet tegen aan, uh, raketten aanvallen en, en, en, en schieten. Dus mensen die zitten thuis gewoon uh, wachten op, op zijn, uh, gewoon om te sterven, meer niet. Kunt u, vertellen, kunt u vertellen wat de mensen overdag s'nachts meemaken? Wat, wat zijn de persoonlijke verhalen die u hoort? Ik kan het gewoon met elkaar weinig praten, Ze alleen maar uh, bommen en, en uh, uh, uh, ja, misschien het enige gesprek is uh, wie is vandaag uh, dood en, en uh, wij moeten naar de moskee straks om uh, voor een begrafenis of uh, ja, begrafenis wordt heel moeilijk, het gebeurt alleen maar s'nachts en, en ja mensen worden uh, geschoten ook uh, in, in de begrafenis dus, uh, ik weet heel veel mensen dat ze zitten gewoon uh, vol met doden en gewonden samen. Geen artsen, geen medicijnen, geen, geen ziekenhuizen. Het is een En de mensen daar kunnen zich ook niet verdedigen? Nee, nee, helemaal niet. Ze gaan gewoon raketten schieten vanuit de acht kilometers ver of 5 kilometers ver, ja. kunnen kan niks doen. Wat verwacht u dat er gaat gebeuren de komende 24, 48 uur? Nou, wat, heeft die mensen zeg wat zeggen de mensen in Hans gewoon, ze hebben alleen maar God. Ja, niet. Dat we misschien God gaat iets doen voor hen, maar we hebben echt geen hoop meer. Echt niks. Moesana Arja, ik dank u voor uw verhaal. Straks hebben wij het over Kraantje Papi. Die doet het heel goed in België, tot ongenoegen van zijn Vlaamse collega-rappers. Hoe doen de mensen het op de Nederlandse wegen? Johnson Gokke bij de ANWB. Een kwartiertje geleden stond de teller op 100 kilometer. Er is inmiddels 27 kilometer file bijgekomen. Een opvallende file op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Daar staat tussen Moorgestel en Oorschot een 6 kilometer. Dat komt door een vrachtwagen met pech. Die blokkeert bij Oorschot de rechterrijstrook. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Het volksfeest in Friesland is voorlopig van de baan. Zonnema kan de productie van Berenburg terugschroeven. De Dokkermar Vlaggencentrale hoeft geen 10.000 elf stedenvlaggen te maken. En bij de hotels daar in Friesland draait het vandaag vooral om afzeggingen. Louis Dekker, wel dan rondje. Goedemiddag, met Zonnema. U spreekt met Bjelkje Schotanis. Goedemiddag, heeft u de kater al een beetje verwerkt? Er was enige deceptie gisteravond onder het personeel van we hebben ons zo verheugd op een feestje. Maar vanochtend weer na allerlei nieuwe berichtgeving ga je toch even weer herstellen en kijken wat dan nu de situatie is. En die is toch niet echt heel triest. Heeft u zich er al mee verzoend dat het niet doorgaat dit jaar? We zijn er nog niet helemaal klaar mee zoals dat heet hier. Omdat we berichten binnenkrijgen dat er toch weer een vorstaanval is te verwachten zo rond dinsdag. En waar haalt u die berichten vandaan? Die komen van de katen die door Amerikaanse meteorologen worden vervaardigd... en gebruikt worden door onder meer de luchtmachtbasis in Leeuwarden. Zijn die net zo betrouwbaar als gekke Hiemstra? Dat is mij wel bevestigd, ja. Welkom bij de Dokmar Vlagercentrale. Bieden waarden die aan het moment. Goedemiddag, Dokmar Vlagercentrale. spreekt met Vera. Dag met Louis Dekker, NOS. Goedemiddag. Ja. Wat heeft u een leuk pauzemuziekje. Ja, vindt u? Ik hoor het zelf nooit. Nee, ik kan u niet zeggen wat voor pauzemuziekje dat is. Nou, kunt u me dan doorverbinden met de directie? Ja, ongelukje. Pieter waarmt die aan moment. Nou, ze hebben Kijk, nog steeds druk daar. Please hold the line. Met robotje Wat bent u toch allemaal aan het doen daar? <laughs> nou, ja, wij maken vlaggen. Daar nee, heeft u nog steeds heel druk mee zo te horen. Want ik heb allemaal pauzemuziekjes en keuzemenu's achter de rug. Ja. Nou, oh, ja, oh, dat is vervelend. Ja, we hebben het uh, erg druk, ja. Waarmee dan? Nou, uh, we natuurlijk met onze reguliere handel. Maar uh, de Elfstedervlag wordt ook nogal aardig doorbesteld. Ja? staat het nummer 16 staat erop. Dus hij uh, kan altijd ooit een keer gebruikt worden. U had al snel door. Als het niet doorgaat, hebben we in ieder geval een collectors item. Klopt. Of een kassucces. Ja, exact. Wij hadden op het moment dat het zou echt zou worden aangekondigd... Uh, zouden we vanochtend helemaal losgaan om bij te drukken. Ja, dat hebben we dus nu niet gedaan. We hebben nu uh, duizend stuks van ieder formaat op voorraad liggen. En uh, op het moment dat het echt dus uh, die idee zou zijn... Uh, zouden we vandaag los zijn gegaan dan uh, kunnen we echt 10.000 vlag maken. Dus ik kan nu op teletekst laten zetten... Dokker, met vlag centrale schroeft productie naar beneden. Ja, dat zou die kunnen zetten, ja. U spreekt met Van der Leij. Dag meneer Van der Leij. U bent eigenaar van Hotel Het Anker in Leeuwarden. Ja. Maar heeft ook een site elfstedenreservering.nl. Ja. En die site had het natuurlijk heel druk de afgelopen dagen. Dat was mega. En nu niet meer. Nee, nu niet meer. Nee. Dat is een piek. Van op de één dag waar je op je site 20.000 hits krijgt en je overladen wordt met uh, het bieden van accommodaties en aan de andere kant de mensen die uh, erop gokken dat uh, het nu dit weekend zou zijn. Ja, dat valt weg. Hoe vervelend is het dat het nu weer business as usual wordt? Nou ja, je zit, uh, zat in een flow en die flow die ging zo verschrikkelijk hard dat je met minimaal slaap eten en drinken toe kon en dan kei je de hele wereld aan. En ineens val je vandaag in één keer een beetje in een... Uh, nou, toch wel een klein beetje. Het voelt wel, opeens val ik even in een gat. <laughs> een wak. Een wak. Kunnen we beter zeggen. Val in een wak. Maar ja, het is nog steeds niet voorbij. Die kans ja. is er nog steeds. Ja, nou wil ik ook een datum horen. Nee, want dan wil ik eerst weten of het waterschap de gemalen uh, dichtlaat de komende week. Als die ze niet openzetten, dan gaan we tellen. 20. Even kijken, We zijn nu uh, 19, 17, 24... Tussen 24 en 28 zou het best kunnen zijn. Waarom niet? Kan ik vast bij u boeken? Vier u mag, nachten? En u, u mag vast bij mij boeken. Geen probleem. Bij deze? Ja, dan staat u er voor mij deze keer in. En niet te afzeggen, hè, Louis? Louis Dekker was dat. Hij belde met Chris van der Leij van elfstedereservering.nl. Vijf grote Amerikaanse banken gaan 26 miljard dollar betalen aan huiseigenaren die in de problemen zitten. En aan mensen die hun huizen kwijtraakten. Het gaat om een schikking met justitie. De banken moeten betalen omdat ze bijzonder onzorgvuldig zijn geweest en mensen veel te gemakkelijk op straat hebben gezet. Dat zei de Amerikaanse minister van Justitie Eric Holder zojuist. Correspondent Wessel de Jong-Wessel, dat is wel een heel groot bedrag, dat zal toch niet zomaar op tafel zijn gekomen. Nee, absoluut niet, Tim. Er is 500 dagen, is er echt uh, keihard onderhandeld. Tussen alle officieren van justitie van alle 50 staten en uh, vijf grote banken. Nou, bank of America onder andere en Wells Fargo, GP Morgan Chase, die zaten allemaal aan tafel. En die bank is inderdaad flink het, het mes op de keel gezet. En als ze niet waren meegegaan met deze schikking, zouden ze echt het, het mes op de keel zijn gezet. Nou, waar gaat het precies om wat voor zaken? Toen de huizenbubbel barstte in 2008, toen sloeg de paniek toe bij die banken. En toen kreeg je de zogeheten Robo-signings. Met andere woorden, als iemand ook maar een beetje achter was met zijn hypotheek... ...er werd totaal niet gekeken naar zijn financiële toestand. Hupsakee, gewoon huis uit, huis verkocht. En de minister van Justitie zei vanochtend dat hij echt geschokt is geweest. Geschokt is hoe, hoe de banken toen echt rücksichtloos, onzorgvuldig... ...toen met mensen zijn omgesprongen. Nou, daarvoor, daarvoor betalen ze nu dit bedrag. Daarvoor, dat kopen ze nu af met die 26 miljard. Nou, dan heb je natuurlijk nog het hele ontstaan van de huizencrisis... ...waar, waar de banken natuurlijk ook het no Boter bij hun hoofd uh, hebben. Boter op hun hoofd hebben. Nou, daarvoor dagen daar de justitiële onderzoeken. Daarna gaan nog gewoon uh, keihard door. Maar de banken die daar het meest betrokken bij zijn. die namen zal je nog herinneren. Fannie Mae en Freddie Mac. die vallen helemaal buiten deze zaak. Hé, hey, maar goed, uh, 26 miljard dollar, dat wel voor uh, zo'n grote groep mensen. Hoe gaat dat? Wordt dat dan hoofdelijk omgeslagen? Uh, nou, het gaat naar drie groepen mensen toe. Uh, mensen die zo, wat je zegt, wat ze hier noemen, mensen die underwater zijn. Die zwaar achterlopen met hun hypotheek. En die hebben dan uh, hypotheken die veel zwaardere hypotheken dan hun huizen nog waard zijn. Die huizen zijn zwaar in waardige kelder. Dus die mensen kunnen die hypotheken niet meer opbrengen. Die mensen krijgen een bedrag van 20.000 dollar. Nou, dan heb je de mensen die nog wel bij zijn met hun hypotheken. Die gewoon nog wel betalen, maar uh, het moeilijk hebben. Die kunnen hem op gunstige voorwaarden kunnen ze hem herfinancieren, hun hypotheek. En dan heb je de, de, de zwakste groep, eigenlijk de mensen die al hun huis kwijt zijn. Die krijgen een eenmalig bedrag van 2000 dollar. Ja, schrale troost dus. Maar het hele zwakke aan het verhaal is dat de banken dus zelf gaan bepalen. En die moeten dat nu snel gaan kijken in hun boeken. Die moeten gaan bepalen wie er dan voor deze regelingen in, in aanmerking komen. Dus het is toch nog echt de vraag hoe dit allemaal gaat uitpakken eh, praktisch. Ja, bij elkaar wel een groot bedrag natuurlijk. 26 miljard dollar. Kan deze schikking de huizencrisis in Amerika een beetje uit de slop gaan trekken? Okay. Ja, als je kijkt naar de cijfers is dat toch uh, ingewikkeld. 1 op de 5 huiseigenaren in Amerika zit in de problemen. En dan gaat het om 11 miljoen Amerikanen. Nou, Die hulp, dit bedrag, die is slechts bedoeld voor, uh, voor 1 miljoen van die Amerikanen. Dit is toch meer in het kader van ja iets is beter dan niets. Uh, de bedoeling van deze hele schikking is... dat hij eigenlijk de tendens op die huizenmarkt moet, moet omdraaien. Dat hij niet nog verder verzwakt. Dat, uh, dat er als het ware een bodem wordt on ondergelegd. Want uh, ja, als die huizencrisis niet wordt opgelegd opgelost. Als daar niet op een of andere manier een halt aan to wordt toegeroepen, dan zal de economie ook niet herstellen in Amerika. Want in het algemeen wordt het toch wel zo gezien dat die huizencrisis toch de hele oorsprong is van de grotere economische crisis die tot zoveel banenverlies heeft geleid. Wessel de Jong vanuit Washington hoorde u. Werkgevers en werknemers in Nederland stonden vandaag weer lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om de aanpak van de economische crisis. Vanochtend pleitte Bernard Wientjes van werkgeversorganisatie VNO-NCW voor een nationaal akkoord waarbij salarissen en uitkeringen worden bevroren. We willen. Als land toch in de veilige sector blijven in Europa, dus onder de 3 procent. Wat ligt dan meer voor de hand om met elkaar een solidaire nullijn af te spreken? Dan heb je geen discussie over de ontkoppeling. Hè, dus verlaging van de uitkeringen. Want als iedereen nul zit, op nul zit, gaan de uitkeringen ook naar nul via de koppeling. Het is een solidair verdelen van alle pijn. En dat geldt dan ook echt van hoog tot laag. Ja, FNV-voorzitter Agnes Jongerius reageerde direct fel. Zij zegt dat juist bij de nullijn van Wintjes de solidariteit ver te zoeken is. Geen voorstellen voor de aanpak van de bonussen, geen voorstel voor eh, bankenbelasting, geen voorstel eh, om iets met eh, de belasting van bedrijven te, eh, te doen. Eh, dit is wel heel erg makkelijk, zeggen de rekening van de crisis moet door de werknemers betaald worden. Zo doen we dat dus niet. Maar Wientjes noemt een nullijn verdedigbaar... om er straks als land sterker uit te komen. Als je kijkt wat er in Zuid-Europa gebeurt... waar mensen gewoon inkomen echt achteruit gaan... waar pensioenen gesneden worden... waar er duizenden mensen ontslagen worden... is dit een kleine pijn om de sterke positie van Nederland... die we nog steeds hebben gelukkig in stand te houden. Ja, De meningen liggen dus behoorlijk ver uit elkaar... bij werkgevers en werknemers. Volgens Jongerius is een nationaal akkoord... om de economische crisis aan te pakken... daarom voorlopig ver weg. Hij zegt bezuinigen, bezuinigen, en dus de nullijn En ik zeg investeer nu in mensen, zorg voor economische groei in Europa... en zorg dat mensen geld uit te geven hebben, zorg voor banen voor mensen. En ik heb dus een heel andere oplossing voor de crisis eh, dan meneer Wintjes voorstelt. Minister Kamp van Sociale Zaken wil niet kiezen tussen Wintjes en Jongerius... al wil hij ook het liefste dat de lonen niet of nauwelijks omhoog gaan. Kamp, is het met Wintjes eens dat dat goed is voor de Nederlandse economie? In algemene zin is het zo dat als lonen uh, gematigd worden en laat staan als ze bevroren zouden worden dat dat goed is voor de concurrentiepositie van een land Nederland heeft de afgelopen jaren een gematigde loonontwikkeling gehad die was minder dan de inflatie en dat heeft ook de positie van het Nederlandse bedrijfsleven zeker niet verslechterd um, of er nu op dit moment in plaats van een gematigde loonontwikkeling, zelfs het bevriezen van lonen aan de orde zou moeten zijn dat weet ik niet, hangt er ook vanaf wat de vooruitzichten voor de toekomst zijn U wil de FNV niet in de gordijnen jagen? Nou ik wil graag weten wat de vooruitzichten voor de toekomst zijn voordat ik uh, gaan spreken over maatregelen gericht op de toekomst. Maar het is toch ook in uw belang? Want de ambtenaren salarissen, daar moet ook flink op bespaard gaan worden de komende jaren. Daar hebben we onze eigen maatregelen voor genomen. Voor de ambtenaren is al twee jaar een nullijn afgesproken regeerakkoord En die wordt nu ook uitgevoerd. Maar u heeft gelijk, als er een uh, loonmatiging is, laat staan als er een loonbevriezing is, dan werkt dat ook door in de salarissen van de ambtenaren. En werkt het ook door in de, salarissen, of in de uitkeringen. Dus dat betekent dat het ook uh, financieel gunstig is voor de Rijksoverheid. Komt er binnenkort een voorjaarsoverleg? Ik denk dat het voorjaarsoverleg zin kan hebben... zodra er meer zicht is op wat de, toekomst, de nabije toekomst zal brengen. En ik begrijp dat in de loop van maart daar wat meer zicht op komt. Maar wat zijn dan de belangrijkste punten wat u betreft? Zoveel mogelijk mensen aan het werk en de lonen zo min mogelijk omhoog? Nee, bij het voorjaarsoverleg gaat het er altijd om... hoe kunnen we de, de, de concurrentiepositie van Nederland als geheel versterken? Hoe kunnen we ook de financiële positie van de overheid gezond houden? Omdat die uiteindelijk altijd door werkgevers en werknemers... op de een of andere manier hier uh, gefinancierd wordt uh, en welke concrete maatregelen zijn in dat uh, verband nodig. En uh, die, dat overleg dat hebben we in het verleden vele malen succesvol met de sociale partners gevoerd. De verhoudingen zijn nu ook zodanig dat dat overleg nu ook weer te voeren is. Alleen hebben we voorlopig meer informatie nodig en daar is nu het wachten op. Gaat uw uitnodiging dan nog naar Agnes Jongerius? Zeker, uh, mevrouw Jongerius is de voorzitter van de grootste vakcentrale, een gewaardeerde gesprekspartner. En wij zullen haar graag voor zijn overleg uitnodigen. Is dat haar laatste kunstje dan, het bevriezen van de lonen? In, ik, mevrouw Jogerius heeft in de lange periode dat zij voorzitter is... van het FNV heeft ze um, heel veel dingen gedaan. En wat zij nog zal doen in de periode dat ze nu nog in functie blijft... dat uh, zullen we afwachten. Minister Kamp van Sociale Zaken in een gesprek met Peter Blok. Vlaamse rappers zijn kwaad, want op de Belgische radio... worden ze verdrongen door de veel populairdere Nederlandse rappers. Joris van Poppel, onze correspondent in België... is op bezoek bij radiostation Studio Brussel. Kraantje Papi, welkom in België. Dankjewel. Voor heel veel Belgen was je tot voor kort een, een uh, illustere onbekende. Ja. W waar kom je ineens vandaan, jongen? Ja, ik, uh, ik, ik kom gewoon uit Groningen. Ja. Gewoon een nuchtere Hollander, niks aan het handje. Ik heb een uh, cd gemaakt en die is toevallig... Uh... <laughs> Goed. Hollandse hiphoppers. De Belgen vinden ze geweldig. DJ Sam De Bruin van Studio Brussel. We zijn al heel lang fan in België van de jeugd van tegenwoordig sowieso. Die opposites die zijn, die zijn ook al tegenwoordig op onze festivals in Vlaanderen. En Crunchy Papi is een van die nieuwe jongens die, die België aan het veroveren is. Maar de Vlaamse hiphoppers zijn het beu, want die worden niet gedraaid op de Vlaamse radio. En dus zijn ze kwaad. Die klootzakken van Studio Brussel, leven al jaren van de staat terwijl ik gussel. Belast van mij, van ons en buitenlandse shit wordt raak, van ons en... De Vlaamse rapper Pita heeft al tientallen nummers uitgebracht, maar hij hoort ze zelden terug op de radio. Ik ben lang naar daar gegaan en uh, ik heb uh, veel mijn uh, Cd's daarachter gelaten en ik heb daar uitnoodigd. Feedback van gehad. Waarschijnlijk uh, ja, past dat gewoon niet in hetgeen wat zij willen. Maar Sam de Bruin van Studio Brussel is echt geen fan van Vlaamse hip-hop. Ik ga niet zeggen dat slechte, dat slechte hip-hop is, zeker niet. Maar dat is geen eenvoudige hip-hop om op de radio uh, te draaien. Kraantje Papi vindt vooral dat zijn Vlaamse collega's niet moeten zeuren. Ik denk dat je als artiest zijn je niet. Uh, kan zeggen van waarom ben ik niet op de radio? Het gaat om een liedje, en als een, een liedje niet op de radio kan, dan, uh, dan hou het op. Uhm, Studio ja, Brussel, dat was het. Oh, okay, ja, yeah. daar zijn we. Oké, okay, is nu. cool. Nice. Yeah. Je, je kan me zoeken in de kroeg, in de club, in de disco, of de pub, je kan me zoeken bij de bar. Want ik weet zelf niet waar ik ben, zo fucking in de war. Je kan me zoeken in de kroeg, in, in, in de club, in de club in de disco, of de pub, je kan me zoeken bij de bar. Bij een bitch, zelfs Crane weet niet waar ik kan me zoeken.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 Met CRM-software van Archie. Radio 1. Het NOS-journaal. Minister Schippers wil het alcoholbeleid aanscherpen. Ze gaat met alle betrokkenen een rondetafelgesprek organiseren. Schippers vindt dat er nu te weinig schot zit in het beleid. Ze is geschrokken van gesprekken met zorgverleners... die steeds meer te maken hebben met de gevolgen van alcoholmisbruik. Griekenland is akkoord met extra bezuinigingen. In ruil voor de maatregelen komen de Grieken in aanmerking... voor 130 miljard euro aan noodsteun van de eurolanden en van het IMF. In het akkoord staat onder meer dat het minimumloon in Griekenland... met 20 procent omlaag gaat. VNO-NCW vindt dat het PVV-meldpunt voor klachten... over Oost-Europeanen onverantwoord is. Gisteren opende de PVV een website... waar mensen bijvoorbeeld kunnen klagen over overlast.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 Met de bewolking van vandaag en temperatuur op de meeste plaatsen net iets boven nul... is er een officieel einde gekomen aan de koude golf. Maar dat wil niet zeggen dat het winterweer voorbij is... want de kou komt op dit moment gewoon weer terug Nederland in. En vannacht vriest het op veel plaatsen alweer matig. Min 7 tot lokaal zelfstreng min 10. Het is helder, want de wolken verdwijnen... en voor morgen staat er prachtig vriezend winterweer op het programma. Heel veel zon, temperaturen van maximaal min 3 graden... maar de matige oostenwind maakt het voor het gevoel misschien nog wel wat kouder. Zaterdag hebben we een vergelijkbare dag met nog wat minder wind. Ook min 3, in de nacht vaak strenge vorst... en overdag volop zonneschijn. En pas in de loop van zondag gaat de bewolking toenemen... en dan loopt het kwik ook op, zondag overdag naar rond het vriespunt. En na het weekende gaat het dan echt dooien... en dan met af en toe ook wat neerslag. En dit is de ANWB Verkeersinformatie. Het is een vrij normale avondspits met in totaal 165 kilometer file. Een paar opvallende files. Het is vrij druk op de A4 naar Amsterdam. Tussen knooppunt Iepenberg en Zoete een 15 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Op de A12 naar Den Haag is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Gouwe. Daar staat inmiddels 5 kilometer. Bij knooppunt Gouwe is de rechterreis ook dicht. En ook nog een vrij lange file op de A58 Tilburg naar Eindhoven. Daar staat tussen Moorgestel en Oorschot 9 kilometer. Er is een vrachtwagen stilgevallen en die blokkeert bij Oorschot de rechte rijstrook. Verkeer in de regio Breda, onderweg naar Eindhoven. Kan het beste bij knooppunt de Baars, de Borden, Den Bosch volgen. Dan rijdt je over de A65 en de A2. Of je nou de belangrijkste presentatie van het jaar gaat geven... of zomaar een toespraakje op een bruiloft. Overtuigend presenteren.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 Vier minuten over half zes en u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. En terwijl er volop geschaatst wordt in Nederland... is het in Apeldoorn niet veilig om te schaatsen. Vandalen hebben vannacht hangsloten van een sluis vernield. Daardoor is over een lengte van 17 kilometer... tussen Apeldoorn en Dieren water op het ijs gekomen... maar ook is water onder het ijs weggelopen. Bij het Apeldoornskanaal, Jeroen de Jager. Jeroen, wat is dit voor een apart verhaal? Ja, um, het zijn waarschijnlijk, wat je zegt, uh, van Dalen geweest... die uh, in ieder geval geen schaatsliefhebber zijn. En uh, die dus die hangsloten hebben ver verwijderd hier... van de Apeldoornse Sluis, waar ik nu sta. Uh, net hebben we even een demonstratie gehad uh, van Gerbert, uh, Ger Gerbrand uh, van Rai... van uh, het Waterschap Veluwe. U mag dat nu niet meer doen van de politie eigenlijk. Dus doe maar niet, want direct uh, krijgt u problemen. Maar als je die hangsloten er hier afhaalt... He, dat zit hier nu los. en Dan kun je hieraan gaan draaien en dan komt het water eronder uit. Hè? Ja, door ringketten spuien we gewoon uh, normaal. Gewoon voor peilbeheer ook spuien we hier gewoon normaal. En nu uh, stonden ze 25 centimeter los, allebei, uh, allebei ringketten. En uh, u kreeg vanochtend een melding? Melding, ja, van een vriend kreeg ik een melding. Wat zag hij? Dat het ijs uh, helemaal uh, naar beneden was gezakt op het uh, Apeldoornskanaal. Dus hier, dat Apeldoorn's kanaal, daar is dat water onderuit gegaan. Want hier is een hoogteverschil van, nou, anderhalve meter... Ja, 2,5 meter, ja. ja. En er is uh, flink wat water onder dat ijs vandaag gaan het ijs stond helemaal hol? Ja, stond helemaal hol, ja. En toen? Ja, rinkertnen dicht en uh, alarmslaan. Ze stonden nog open hier? Ja. Hij stroomde nog? Het stroomde nog, ja. Oh, ja. Ja. Nou ja, en toen werd de politie vervolgens ingeschakeld, in Anton Ronde, voorlichter hier van de politie. Uh, wat heeft u gedaan vervolgens? Want ik zie hier bijvoorbeeld een bord een groot geel boord... Levensgevaarlijk ijs, niet betreden? Ja, dat klopt. We hebben direct met de politie, de brandweer, het waterschap... met diverse eenheden hebben we hier langs het kanaal toezicht gehouden. Schatels die op het ijs waren er afgestuurd. Want wat was de situatie? Doordat het waterpeil enorm gezakt was, kon het gebeuren dat als je door het ijs zakt... dat door de stroming je wordt meegenomen. We hebben vervolgens met de gemeenten die hier aan het Apeldoornskanaal liggen... en dat zijn er nogal wat, hebben we contact gelegd. en is er gevraagd om borden te plaatsen, op de sites te, kenbaar te maken... dat er dus een groot risico is dat men niet op het Apeldoornskanaal... Constant... En er vliegt hier ook een helikopter rond, hoort nu. Ja, dat klopt. We hebben een helikopter van het Korps Landelijke ingezet. Die is constant bezig om de hele route af te vliegen. En dan praten we toch over enkele tientallen kilometers... om schaatsers van het ijs te sturen... Sturen. Daarbij worden meerdere politieeenheden ingezet. En er zijn ook mensen van uh, de plaatselijke gemeentes... die ingezet worden om uh, toezicht te houden. Waren er veel mensen eigenlijk op het ijs? Nou, vanmorgen waren er wel de nodige mensen... die bijvoorbeeld een dagje vrij hadden genomen. Vanmorgen hebben we meer mensen van het ijs moeten sturen... dan uh, later op de dag. Maar op dit moment zijn we er nog aanwezig. Omdat er scholieren zijn, scholen zijn uit... die denk ik misschien toch even een baantje willen trekken. Maar op het Apeldoorns kanaal moeten we helaas zeggen is dat niet mogelijk. Er zijn geen mensen doorheen gezakt tot nu toe, geen slachtoffer. We hebben gelukkig nog steeds geen signalen... dat er mensen doorheen zijn gezakt. En wij doen er ook alles aan om dat te voorkomen. Hier stond uh, natuurlijk voor de komende dagen van alles gepland. Ja, er waren diverse wedstrijden gepland hier. Apeldoorns kanaal alleen al richting Dieren. Een stuk van zo'n beetje uh, 20 kilometer. Daar hadden heel wat leuke schaatswedstrijden kunnen worden gehouden. Maar helaas is dat plezier vergald. Ja, en u heeft nog geen idee wie of wie daarachter zit. Wij hebben nog geen idee uh, wat er precies is gebeurd. Uh, dat onderzoeken oh, wij. Het lijkt me tamelijk logisch. Die sloten zijn er afgehaald. En iemand heeft die sluizen opengezet, zou ik maar zeggen. Nou, dat onderzoeken wij wat er ja. precies is voorgevallen. Maar het is wel zo dat uh, ja, het schaatsplezier voor vele mensen is bedorven. Doordat nu de ijsvloer zeer onbetrouwbaar is. Ah, dat is jammer hier voor de Apeldoorners, uh, Tim en Lucella. Ja. Uh, voor alle mensen dus die hier in de buurt willen schaatsen... het kan niet meer. Ga naar Friesland, zou ik zeggen. <lacht> daar uh, kunnen ze nog wel wat mensen gebruiken het komend weekend. Wat een verhaal daar aan het Apeldoornskanaal. Dank je wel, ja. Jeroen de Jager. We spreken je straks nog even. Op de normaal zo rustige eilanden van de Malediven is het nu al weken onrustig. Er wordt zowel voor als tegen de regering gedemonstreerd. En je ziet dat politieagenten lijnrecht tegen het, o, tegenover het leger kwamen te staan. De president heeft zijn functie neergelegd. En ons ministerie van Buitenlandse Zaken raadt een reis naar de eilanden af. Als het niet strikt noodzakelijk is daar naartoe te gaan. Michel Minnebreuker woont op de Malediven. Hij is nu aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. En wat heeft u van die onrust meegekregen de afgelopen dagen? Afgezien van het feit dat ik vrij ver van de hoofdstad afzit, waar de rellen zich voornamelijk afspelen. Voornamelijk onrust onder de, ja, de eilandbevolking. Waarin mensen zich afvragen: wat gaat er nu verder gebeuren? Verder heeft het gisteravond geleid dat de onrust in Male zich langzaam verspreiden over de eilanden. Waardoor, uh, ik meen, een stuk 18 van verschillende, 18 verschillende eilanden politiebureaus zijn bezet en in brand zijn gestoken. Op het einde waar ik zelf woon, uh, heeft men dat ook geprobeerd. Uh, alleen dat is uh, niet geheel geslaagd. Dus uh, daar is uh, alles uh, weer rustig. Ja, begrijp, begrijp ik het goed dat uw buurman uh, politieagent is? Ja, dat klopt. Ja. Ja. Die, uh, ja. Wat, wat, wat hoort u van hem? Waar, waar gaat dit conflict over? Uh, poeh... Ja, dat is, ik denk dat het een stuk ingewikkelder zit dan, dan het zo op het ogen zit. Het is natuurlijk een, een geheel politieke kwestie. Er zit ook een, een islamitische uh, gedachte achter. De, het land is uh, een 100% moslimland. Um, en, en deze president was toch wel wat gematigd. En heeft een aantal beslissingen genomen waarvan een grote groepen mensen zeggen... Uh, dat die uh, de, isla, de islam in gevaar brengen. Dus de islam, islamitische identiteit van het land in gevaar brengen. En wat, wat is en dat, dat dan eigenlijk... zoal? Uh, nou ja, uh, je bedoelt, wat de islamitische nationaliteit? Uh, not, nee, nee, wat, wat heeft hij besloten waar de mensen zo boos over zijn? Uh, een voorbeeld is bij uh, dat, uh, ik weet wel, in 2006 kwam ik hier en toen was alcohol op de eilanden was, uh, not done, was gewoon niet toegestaan. En dat is iets wat hij voor, voor buitenlanders bijvoorbeeld wel wilde toestaan. Uh, wilde, daarnaast wilde hij ook een aantal uh, producten die voorheen niet geïmporteerd mochten worden, wel uh, laten importeren. Uh, het immigratiebeleid wilde hij wat, uh, of heeft hij ook wat uh, versoepeld. Allemaal kleine dingetjes die, uh, ja, die bij elkaar toch uh, uh, in de richting van uh, wat, wat meer gematigder uh, islamitisch beleid uh, wijzen. Ja, en daardoor zijn uiteindelijk ook politie en leger tegenover elkaar komen te staan. Wat, wat is de verwachting nu de president weg is? Hoe gaat zich dit ontwikkelen? Dat is heel lastig te zeggen. Um, het hangt denk ik heel erg veel af van, van hoe de uh, internationale gemeenschap hierop reageert. En dat, wat, ik, wat ik ervan begrepen heb, is dat veel landen uh, de nieuwe regering ook, uh, ook, ook accepteren en zien. ...zeggen van nou dat is gewoon een, een, een constitutionele overgang van, van, de, van de ene naar de andere machthebber. En eh, is dat niet zo? Dus zouden veel buitenlandse, internationale, de internationale gemeenschap hier negatief op reageren... Eh, ...ja dan is dat voor, voor het maladische volk eh, aanleiding om, om, dit, eh, ja, om de protesten aan te houden als het ware. Nou, goed, nou, reizen daar naartoe wordt afgeraden. Heb ik, heb ik goed begrepen dat u daar onderwijsadviseur bent op de Malediven? Geweest. Ik ben hier begonnen als ja. onderwijskundig adviseur. En inmiddels uh, voor, de stichting, uh, voor de stichting VSO, een ontwikkelingsorganisatie, werk ik daar niet meer voor. Maar heb ik hier een eigen bedrijf en verzorg ik ook uh, Engelse lessen. En u heeft er verder zelf geen last van? Nee, ik heb er wel op dit moment geen last van. En ook vanuit, vanuit de rivierhoord is er geen enkele indicatie of berichten. En dan heb ik zelf ook niet het idee dat, uh, dat toeristen of buitenlanders op enige uh, wijze gevaar lopen. Goed. Michel Minnenbreuker, vanaf de Malediven, ik dank u wel voor uw verhaal. Graag gedaan. Dag. De leegloop bij Ajax gaat verder. Algemeen directeur Martin Sturkenboom en technisch directeur Danny Blind... zijn per direct opgestapt bij de Amsterdamse voetbalclub. In navolging van de raad van commissarissen leggen ook zij hun werkzaamheden stil. Ragnar Niemeijer vroeg Danny Blind om een toelichting. Nou ja, goed, je hebt allemaal de berichtgeving van de laatste weken... en met name de laatste dagen kunnen volgen...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 Al dus Danny Blind, de opgestapte technisch directeur. Na zes uur spreken met de Vereniging van Effectenbezitters... over de ontwikkelingen bij het beursgenoteerde bedrijf Ajax. En dan na zes uur ook meer nieuws over de hek bij KPN... die had grote gevolgen voor de klant kunnen hebben. Johnson Sehokke bij de AWB. John, je had het een half uur geleden over een mooi rondgetal. 100 kilometer file. Ja, en er zijn 90 kilometer bijgekomen. Wel vrij normaal hoor voor dit tijdstip. Wel twee opvallende files. zonder meer op de A12 naar Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Gouwe. De rechterijstoek is daar dicht. En er staat inmiddels een 7 kilometer file. De langere file op de A58 vanuit Breda richting Eindhoven. Daar staat tussen Afrit Hilvaren Beek en Oorschot. 12 kilometer. Er is een vrachtwagen stilgevallen. En die blokkeert... bij Oorschot, de rechter rijstrook. Nou, rijdt u nog in de regio Breda of Tilburg en u moet naar Eindhoven of verder naar het zuiden. Kunt u het beste bij knooppunt de Baars omrijden via Den bos over de A65 en de A2. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Een ongezonde leefstijl moet reden kunnen zijn voor ontslag. Dat vindt 40 procent van de werkgevers in het midden- en kleinbedrijf. Veel bedrijven zeggen dat hun werknemers steeds ongezonder leven. En op het congres Gezond Ondernemen werd dat vandaag besproken. De meeste ondervraagden vinden dat ze werknemers moeten stimuleren... om gezonder te leven. Ja, ontslag? Onderzoeker Martijn Lampert van Motivaction. Ja, dat zou dan een, volgens hen ook een uiterste middel uh, moeten zijn... Um, als het gedrag en, en het ongezonde gedrag... dus ook de kwaliteit van de werkzaamheden beïnvloedt. Maar diezelfde werkgever zegt ook... van we moeten het daar veel eerder over hebben... want hier moeten we het eigenlijk niet op laten aankomen. Davien van Oosterhout, HR-manager bij Olympic Food Group... Groothandel in fruit en groenten. Ziet u wel eens een ongezonde levensstijl bij een of meerdere van uw mensen komt voor. Maar we gaan er wel het gesprek over aan het moment dat de mensen buiten de pas gaan lopen, de ziek worden. En, en ik ben van mening, je moet daar open over communiceren en mensen confronteren met, uh, met hun levensstijl en wat het effect daarvan is. Uh. Maar hoe of, lastig ja. is dat? Want het lijkt me toch moeilijk om te zeggen van, goh, je bent nu al voor de derde keer in uh, twee maanden ik tijd ziek. Niet, ja, ik vind dat niet lastig. Nee? nee, het gewoon openleggen op tafel en aangeven, dit is wat, wat kijk eens wat er gebeurt. Je wordt ziek, daar is dit de oorzaak van. En ik wil met jou in gesprek over hoe we tot oplossingen kunnen komen. En luisteren ze dan? Gaan ze wel iets aanpassen? Dan gaan ze wel iets aanpassen. En de een gaat daar wat makkelijker mee om dan de ander. En uiteindelijk kan het een keer resulteren in het feit dat je moet zeggen... we gaan ermee stoppen, want jij wil niet. En uh, ik wil dit ook niet langer in mijn bedrijf. En dan? Dan ontslaat u dan ze? Dan of... dan... Ja, maar goed, dat is, uh, ik heb dat in mijn leven één keer uh, meegemaakt. Uh, maar dan heb je wel een enorm dossier uh, opgebouwd... Dat je aantoonbaar ook aan een rechter kan laten zien dat je alles in het werk hebt gesteld om iemand te helpen. Maar als iemand niet wil, ja, dan vind ik dat je als werkgever ook eerlijk moet zijn en zeggen dan houden we ermee op. Ik ben Harry Kaunberg, HR-manager bij de Meerlanden in Rijzenhout. En wat is dat voor bedrijf? Uh, wij werken voor verschillende gemeentes in de regio rond Schiphol waarin we uh, zeg maar de dienstverlening doen in de afvalinzameling... Uh, afvalverwerking, uh, beheer openbare ruimte... zoals uh, straatreiniging, uh, openbaar groen en dat soort uh, zaken. Dat is behoorlijk fysiek werk. Uh, absoluut, ja. ja veelvuldig uh, worden daar toch wel met de hand uh, dingen uh, gedaan. Ja. Dus u heeft ook belang bij dat uw mensen gezond zijn en blijven? Dat is essentieel. Zeker een, een jaar of tien geleden was de gemiddelde leeftijd... dat uh, een medewerker uit dienst ging, uh, was 57, 58 jaar... En inmiddels ligt hij al op 63. Mensen verdienen hun inkomen met hun lichaam. Ja, en dan moeten ze dat lichaam ook onderhouden. En helpt u ze daarbij? Uh, daar zijn we wel mee, mee aan de gang gegaan. Of tenminste, daar gaan we mee aan de gang. Uh, wat zijn dan de gedachten daarbij? Wat voor soort uh, hulp? Uh, nou, We zitten op dit moment nog natuurlijk met de beperkingen... Uh, dat het allemaal op vrijwillige basis uh, Wij horen heel vaak het thema joh, dat is privé, daar heb je helemaal niets mee te maken. Maar uh, andere... gebeurt het wel eens? Spreekt u wel eens mensen aan op uh, die bierbuik die steeds dikker wordt? Of uh, het veelvuldig roken, wat u ziet? Ja, ja we doen regelmatig in functioneersgesprekken en dan wordt dat thema wel uh, besproken. Dat lijkt me lastig. Absoluut, daar, daar trainen we ook onze leidinggevenden in. Maar dan blijft het lastig als u iemand moet aanspreken op zijn fysieke gestel of op zijn uh, gedrag. Maar toch doen wij dat, omdat uh, de verantwoordelijkheid wordt door de wetgever... steeds meer op het bordje van de werkgever neergelegd. En dan moet je daar ook uh, instrumenten uh, bij leveren, vind ik, en ook bevoegdheden. Dus, dus dat onderzoek wat dan maar 40% van de werkgevers zegt uh, van, uh, dat ze dat meer... dat valt me eigenlijk, vind ik, aan de lage kant. Want ik had eigenlijk verwacht dat het wel hoger zou zijn. De opvattingen uit het bedrijfsleven opgetekend door Karin Albers. Maarten van Gelderen, goedemiddag. Goedemiddag. U bent arbeidsrechtadvocaat. Mensen ontslaan op basis van een ongezonde leefstijl. Ik kan dat juridisch gezien op dit moment? Nou, dat is erg moeilijk. Op basis van de huidige regels eh, geldt eigenlijk het tegenovergestelde. Hè. We kennen in Nederland een zogenaamd opzichtverbod bij ziekte gedurende twee jaar. En eigenlijk komt dat er in de praktijk op neer dat iemand die ziek is twee jaar lang ja, min of meer niet ontslagen kan worden, behoudens echt eh, bijzondere gevallen. Ja, waar, waar ligt die grens waar een werkgever zich wel... en waar hij zich niet mag bemoeien met wat de werknemer doet? Ja, dat is erg lastig om dat precies aan te geven. Want dat is altijd een, een botsing tussen enerzijds zeg maar het recht op privacy. Hè. We hoorden het net ook al even in de reportage. Iemand die zei, ja, dat is mijn privéleven, dat gaat je niets aan. En aan de andere kant de werkgever, die toch ook een bepaald ja, ze noemen dat werkgeversgezag heeft. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, op het moment dat die ongezonde levensstijl... Het werk raakt, dus het functioneren raakt. Bijvoorbeeld iemand die extreem overgewicht heeft, daardoor last krijgt van knieën bijvoorbeeld en de functie niet meer kan uitoefenen. Ja, dat is wel een moment waarop die werkgever mag ingrijpen. Ja, zijn daar voorbeelden van? Daar zijn zeker voorbeelden van. Een bekend voorbeeld is bijvoorbeeld het geval van een hele dikke scheepskok... En deze meneer die moest uh, ja, keuring afleggen om, om überhaupt uh, uh, een soort veiligheidskeuring aan boord uh, te kunnen werken. Ja, hij kwam daar niet doorheen, uh, die veiligheidskeuring, vanwege zijn extreme overgewicht. Ja, de werkgever zei, luister eens, ja, met zo iemand kan ik in deze functie ook niet verder. En uh, moet ik wel ontslag aanvragen? Nou, dat is ook gewoon weer. Goed, dat zie ik voor me. Maar neem bijvoorbeeld iemand die veel voetbalt, maar uh, gezond, maar vaak geblesseerd raakt. En ja. dus niet, niet kan werken. Wat kan een werkgever dan doen? Ja, dat is, een, uh, dat is een wat lastiger uh, geval. Uh, dat, dat heeft zich overigens ook wel eens een keer voorgedaan al in de rechtspraak. Dat ging om een meneer die, uh, die erg van zaalvoetballen hield. Maar dat is nogal een bestuurgevoelige sport. En uh, nou ja, ik zal maar zeggen, iedere maandag uh, na het weekendje voetballen melden die zich ziek op het werk. En werkgevers hebben gegeven met, luister, ga nou wat anders doen. Hè? Ga een andere sport doen, ga schaken of, of wat dan ook. Maar niet deze bestuurgevoelige sport, want dat raakt mij... Als werkgever en uh, nou, werknemer die, uh, die zei van nou dat is een privé kwestie, ga ik niet doen, uh, raakte op enig moment langdurig arbeidsongeschikt en toen stopte de werkgever het loon. Maar ja. nou, Daar is toen over geprocedeerd en uiteindelijk heeft de rechter gezegd ja luister is een blessure, dat is misschien heel vervelend, maar ja, dat heb je als werkgever uh, te accepteren. Uh, overigens was het in dat geval wel zo dat normaal gesproken bij uh, ziekte 100% van het loon werd doorbetaald. Okay. Maar de werkgever, of de rechter in dat geval zijn nou 70% is uh, wel voldoende. Maar... De, de voorbeelden bestaan, maar het blijft juridisch moeilijk. Maarten Vergilderen, arbeidsrechtadvocaat. Ik dank u voor deze toelichting. Het NOS Radio En Journaal Media Overzicht. NRC Handelsblad legde op de voorpagina uit waarom de internationale gemeenschap wel ingreep in Libië, maar het nog steeds laat afweten in Syrië. Volgens de krant zijn de risico's te groot. De 23 miljoen Syriërs zijn grotendeels samengepakt in een strook steden van zuid naar noord. En de panzereenheden van de Syrische regering staan in die steden. Dus de kans op burgerdoden is er veel groter dan in Libië. En het Syrische leger is veel sterker dan het Libische. Ook op 3FM gaat het over de raad van commissarissen van Ajax. Die is opgestapt. De nieuwslezer vat het even bondig samen. Goedemiddag. Goedemiddag. Er komen weer wat parkeerplaatsen vrij bij de Arena. Dat is dan het nieuws op 3FM. Opnieuw wordt een groot evenement verpest door de weersomstandigheden. Omroep Brabant weet te melden dat het volgende week kil en vies weer wordt tijdens carnaval. Carnavalsvierders moeten rekening houden met natte sneeuw, nachtelijke voorsten en misschien ook gladde wegen. Op de site van BBC News brengt uh, zie je een zeer uitgebreid artikel staan over de Elfstedentocht. Een gedetailleerde kaart erbij met de route. Gesprekken met de deskundigen. Volgens de BBC waren alle Nederlanders in een euforische staat. En toen kwam ineens die grote klap gisteravond. Door de mededeling van de Friesian Eleven Cities Association. De vereniging Friese Elfsteden dus. Het gaat niet door. Of zoals de BBC het schrijft het is not on. Bij RTV Oost was vanochtend, vanwege die Alstede-tocht een persconferentie te zien van de ijsclub Giethoren. Ik vind het heel jammer voor de organisatie in Friesland... dat het niet door kan gaan. Het houdt in dat wij zondag daarom de Hollandse toch kunnen houden. Ja, de weg is vrij voor de op één na grootste klassieker... uit de schaatsgeschiedenis van Nederland, de Hollandse tocht die voor het eerst werd verreden in de jaren 50. Dat gaat om een toertocht en een wedstrijd van 55 kilometer... dwars door de natuurgebieden rondom Giethoorn. Nu de Elfstedentocht niet doorgaat, worden bij ons de cracks verwacht, zegt een wethouder. De hollands tocht is een klassieker. En er zit een wedstrijdelement uh, in, dus uh, de cracks komen dus nu ook ons gebied in. Uh, en dan is het wel mooi, uh, het plaatje Giethoorn, iedereen kent dat. Ja, dat maakt het wel speciaal. Amstelveen wordt slechter bereikbaar met het openbaar vervoer, meldt het parool. Oorzaak is een akkoord tussen het Rijk, de provincie en Amsterdam over de Zuidas. Er komt een tunnel voor de A10. En dat betekent het einde van lijn 51, de sneltram van Amstelveen naar Amsterdam Centraal. Betekent ook dat de Noord-Zuidlijn niet wordt verlengd naar Amstelveen. En tot slot nog even nieuws uit eigen huis. De website Radio Freak weet te melden dat de nieuwsredactie van de NWS al sinds gisteravond zit te werken in een riollucht. Dat komt door een afsluit die van een rioleringsbuis is gesprongen. Wij kunnen het bevestigen. Oh yeah. Maar morgen is het allemaal hopelijk verholpen, zeggen ze.